Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Kappers zijn blij dat ze hun scharen, tondeuses en krulspelden er weer bij mogen pakken, want het lijkt erop dat ze volgende week weer open mogen. Kapper Edwin uit Winterswijk kan niet wachten. Ik ben hartstikke blij want ik heb een groot bedrijf met 10 personeelsleden. En op een gegeven moment, uh, ja, op een gegeven moment na, na zoveel maanden, dan uh, er komt er niks meer binnen. Er gaan alleen maar kosten uit. En dan, dan je wel, uh, er komt er wel nog wel naar bij. Je mag waarschijnlijk ook weer op afspraak naar winkels. En daar hebben de winkeliers al op gereageerd. Ze vinden het niet genoeg en willen helemaal open. Zoals in België en Frankrijk ook gebeurt. Morgen maakt het kabinet de details bekend, dan is er een nieuwe coronapersconferentie. Het gaat oké okay met een baby die gisteravond werd gevonden in een ondergrondse container. Het meisje was volgens de politie pas net geboren toen ze in een boodschappentas werd achtergelaten in een afvalcontainer in Amsterdam. De baby ligt in stabiele toestand in het ziekenhuis. Waarom en door wie ze is achtergelaten, weet de politie nog niet. In Myanmar ligt het hele leven vandaag op zijn gat. Winkels en bedrijven zijn daar dicht als protest tegen het leger. Militairen kwamen drie weken geleden aan de macht... nadat ze regeringsleider Aung San Suu Kyi hadden opgepakt. Sindsdien gaan er elke dag tienduizenden myanmar -rezen de straat op om te demonstreren. En een opmerkelijk verhaal uit Amerika... Een jongen van 19 werd teruggevonden langs de kant van een landweggetje in Arizona. Zijn handen zaten op zijn rug gebonden. Hij had een flinke bult op zijn kop en een lap in zijn mond gepropt. Nadat hij was bevrijd, vertelde hij aan de politie dat hij was gekidnapt. He was en in the head in in in morning. we video we were able to see no such thing. Ja, uiteindelijk gaf hij toe dat hij het hele verhaal had verzonnen... omdat hij geen zin had om naar zijn werk te gaan. Nou, dat is gelukt. De jongen is ontslagen. Het weer, de zon schijnt, maar er zitten af en toe wel wat hardnekkige wolken voor. Warm voor de tijd van het jaar is het sowieso. Vanmiddag gemiddeld een graadje of 17. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de AWB. In Noord-Holland is het nog wat langzaam rijden op de N9 den Helder Alkmaar. Tussen Schorrel en Bergen 4 kilometer met bijna 10 minuten. En ook 10 minuten extra voor de N513 zee richting Limmen. Bij Egmond 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Iedereen verlangt naar een leven zonder coronaregels. Vaccineren is hierin de belangrijkste stap. En die stap komt steeds dichterbij.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 MUZIEK We hebben genoten van Alana Miles met Black Velvet. En nu gaan we praten met iemand van de... Ja, het lijkt op een advocatenfirma, maar dat is het natuurlijk niet. Het is een, een dokterspraktijk. Goedendag, mevrouw Klaver. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Ik, als ik, ik, ben, uh, u, ik ben eigenlijk een, een patiënt van u, maar we hebben elkaar nog nooit ontmoet. Nee, dat klopt. Wat op zich een goed teken is, natuurlijk. Dat betekent dat het met mij redelijk goed gaat, voor zover mij het Zo bekend is. Uh, ja. Maar u bent van uh, Klaver en Banning, en ja, dat klinkt een beetje als een advocatenpraktijk, maar u bent de nieuwe praktijk weg. Ja, dat klopt. Ja. Uh, wij hebben per 1 juli de praktijk overgenomen van uw voormalig huisarts, van uh, mevrouw Scipio. Ja. En uh, ik doe dat samen met mijn collega Van Banning, inderdaad. Dus dat is uh, een beetje Klaver en Van Banning, huis, huisartsen, maar in plaats van advocaten, inderdaad. Ja. Um, ook wel uh, te vinden onder Dokters in Zandvoort. Zo heet ook onze nieuwe website, als ik dat meteen eventjes mag opperen. Ja, natuurlijk. Dus uh, zo kunnen jullie ons ook vinden. Maar we moeten dus eigenlijk niet bezoeken naar huisartsenpraktijk Koninginnenweg, maar naar Dokters in nee. Zandvoort. Correct, ja, dat klopt. Nee, um, dokter Scipio had haar praktijk zo gedoopt omdat natuurlijk aan de Koninginnenweg zit. Ja. Uh, maar wij wilden wel uh, ja, een beetje een andere naam daaraan geven. Uh, we willen wel een beetje haar... Hè, de leuke plek en haar uh, ja, geschiedenis een beetje voortzetten. Maar we zijn natuurlijk ook weer twee hele andere uh, types. Dus uh, vandaar dat we er een andere naam aan hebben gegeven. Ja, we zijn heel erg benieuwd. Is de praktijk zelf, uh, voordat we gaan beginnen met de andere onderwerpen... is de praktijk ja. zelf ook een beetje uh, veranderd? Ja. Nou, uh, uh, as we speak uh, wordt daar druk en hard aan gewerkt. Want we zijn de komende week met de Krokusvakantie zijn weggesloten, gesloten. Omdat er, uh, nou uh, alles wordt uh, helemaal fris opnieuw geschilderd. En uh, dan komt er um, in de komende tijd ook een nieuw meubilair in en een nieuwe vloer. Nou, uh, nou. Lijkt me eerst handig een nieuwe vloer. Um, ja. En dan uh, ja, is het allemaal een stukje frisser weer. En uh, het blijft het leuke plekje met uh, aan elkaar gebouwde ja, oude garages. Maar wel met een uh, frissere look. Dus uh, daar zijn we druk mee. Ja, ik ben uh, heel erg benieuwd. Ik, uh, ik zal uh, kijken of ik iets kan ontdekken waardoor ik uh, binnenkort een nieuw recept <laughs> nodig heb. Dan kom ik bij u langs. Ja, of u sniekt gewoon eventjes naar binnen om te kijken. Met motkapje dat wel natuurlijk. Maar ja, um, daard, ja. kunt u het even zien. Oké, okay, ik ben heel erg benieuwd. Uh, ja. Laten we het gaan hebben. Uh, het klinkt hier als een soort ja. verluchting. Eindelijk mogen ook de huisartsen gaan prikken. Uh, ja. en u willen graag weten over hoe en waarom. Ja, nou ja, waarom natuurlijk? Omdat we midden in een coronapandemie zitten en uh, er druk wordt uh, geprikt inmiddels. Ja. De GGD uh, was natuurlijk net ook al uh, bij u in, de, in het programma. En uh, heeft uitgelegd dat ze begonnen zijn met de oudere groepen. Ja. He, dus de meest kwetsbare, eerst. Dat heeft de Gezondheidsraad uh, geadviseerd. Uh, dit om ernstige ziekten en sterfte te voorkomen. Hè. Dus uh, eerst de kwetsbare ouderen. We zijn begonnen met. Als huisarts hebben wij de informatie aangeleverd voor de 90-plussers. Uh, dus daar zijn ze mee begonnen. Daar zijn de meesten inmiddels in in in in van gevaccineerd. Behalve dus degenen die niet goed ter been zijn en ook niet met vervoer makkelijk naar de locatie op Schiphol konden. Uh, dus dat is nog een groep die valt nu een beetje tussen wal en schip. Ze wel geprobeerd zoveel mogelijk mensen te adviseren... toch te gaan met behulp van vervoer. Uh, en zo ook de groepen 80 tot 85-jarigen en boven de 85... die zijn nu allemaal aan de, aan de beurt uh, aan het komen op dit moment. En de 75 tot 80 worden als het goed is ergens volgende week uitgenodigd. Nou begrijp ik wel dat de GGD daar nog een beetje slag om de arm over hield uh, uh, zojuist... Dus verwacht dat dat wel binnenkort uh, uh, dat die ook opgeroepen worden. En dat wordt dus via de GGD en het RIVM georganiseerd. Ja. En wij als huisartsen, wij gaan uh, straks prikken uh, met een ander vaccin dan door de GGD wordt gebruikt. Uh, en daarom ook een andere leeftijdscategorie. Ah, en welke uh, vaccin wordt dat? Uh, dat wordt de AstraZeneca vaccin. En dat is een uh, virale vector vaccin. Dat is een ander soort vaccin dan wordt, nu wordt gebruikt door de GGD's. Dat heet ook wel een mRNA-vaccin. Dat is weer een ander type, maar het doet uiteindelijk hetzelfde. Um, en het verschil is in die zin dat wij kunnen prikken met AstraZeneca... omdat wij dat makkelijk als huisarts kunnen bewaren. Net zoals dat we de griepik en de uh, pneumokokkenprik... in onze koelkast kunnen bewaren als huisartspraktijk. En uh, met uh, Moderna en met Pfizer kan dat niet. Want die moeten respectievelijk in min 20 en min 70 bewaard worden. En dat hebben wij gewoonweg niet. Um, en daarom uh, gaan wij prikken met AstraZeneca. En dat is een prima vaccin op zich. Uh, heel veel mensen hebben misschien al een beetje... horen zo in de wandelgangen. ja, die anderen zijn toch beter. Waarom kan ik die dan niet krijgen? Um, kan niet zelf kiezen. Die AstraZeneca is prima getest. Sorry, wat zegt u? Waarom mogen wij het niet zelf kiezen? Ja, nou, dat is een goede vraag, hoor. Um, uh, ja, ik denk dat dat heel lastig is... om dat uh, zelf te kiezen... Um, uh, omdat je dan. We zijn afhankelijk natuurlijk van de Gezondheidsraad. Juist. En die, die doet natuurlijk een, een advies op uh, de onderzoeken die gedaan zijn. En um, uh, het AstraZeneca-vaccin is in die zin ook gewoon een goed vaccin. Is alleen niet getest op 70-plussers. Dus daar is onderzoek over gedaan. En daar, binnen die onderzoeksgroep was er maar. Uh, ik denk nog geen 6% boven de 70%. Dus ah. uh, aangezien wij werken met evidence-based medicine... dus uh, uh, dat wij iets doen gebaseerd op onderzoek... Uh, uh, zijn deze uh, nu gewoon niet geschikt voor ouderen. Al verwacht je naar hoe zo'n vaccin werkt... dat dat uh, wel gewoon ook werkzaam is voor ouderen. En blijft het feit dat als je een eerste prik krijgt... van de AstraZeneca-vaccin, dat je... Uh, 60% effectiviteit van het vaccin en drie maanden daarna, dat is een langere wachttijd dan bij de andere twee vaccins die nu bekend zijn, dan krijg je een hogere effectiviteit en dan zit je al boven de 80. Maar omdat het dus niet voor heel veel ouderen getest is, boven de 70, gaan wij beginnen met de 64-jarigen en de 63-jarigen. En zoals eerder al is genoemd, met de mensen met een BMI boven de 40. Dus dat zijn mensen die fors overgewicht hebben. Een BMI betekent body mass index. Dat kunt u, als u het niet weet, van uzelf uitrekenen op het voedingscentrum bijvoorbeeld. Ja. Um, en ik wil nog wel daarvoor een oproep doen, eigenlijk aan alle uh, inwoners van Zandvoort. Want niet iedereen met een BMI boven de 40, nou zullen dat er niet heel veel zijn, maar niet iedereen die dat heeft, is bekend bij uh, zijn of haar huisarts. Okay. Uh, dat hebben wij namelijk niet altijd in het dossier staan van iemand. Dus hè, Want bijvoorbeeld ook gezonde jonge mensen kunnen toch fors overgewicht hebben... en die komen eigenlijk nooit bij de huisarts, dus dat hebben we dan ook nooit genoteerd. Dus die mensen komen wel degelijk in aanmerking uh, voor een vaccin... en die moeten dus dan ook contact opnemen met hun huisarts... zodat we daarvan bewust zijn en ze kunnen uitnodigen voor een prik. Oké. Okay. En als we nou bij de huisarts komen om de uh, prik te halen... Uh, doet u dat allemaal zelf of doet u gewoon de assistent dat eventjes bij de, bij de balie? Nou, nee, zo, zoals u het doet klinkt, klinkt dat inderdaad als een heel, heel makkelijk klusje. Maar dat is eigenlijk toch hè, alleszins niet. Um, ik, ik ga dat zelf doen, uh, samen met mijn collega van Banning en met uh, onze position Assistant uh, Miranda. Um, en dat gaan we dan in de praktijk doen. We moeten nog kijken op welke dag we dat doen. We moeten dat natuurlijk goed plannen. Wij weten nu ongeveer hoeveel mensen het zijn die we moeten uitnodigen. En daar maken we dan een brief voor. Die mensen krijgen de uitnodiging. En dan gaan we of uh, op een weekenddag prikken... of bijvoorbeeld op twee middagen aan het eind van de dag. Um, en dan uh, moeten we natuurlijk nog steeds rekening houden... met alle coronamaatregelen. Dus met de afstand, uh, mondkapje op... en um, we bereiden de uh, vaccins voor. Want er zit, uh, in één potje zitten elf doses. Dus dan kan je elf prikjes uithalen. Ja. Uh, die leggen we dan klaar voor de mensen die komen uh, en dan krijg je de prik in de bovenarm. Eigenlijk net als met de gieprik. Doe makkelijke kleding aan, dan kan je makkelijk bij die bovenarm. Um, het kan daarna ook lokaal uh, wat pijn geven, wat roodheid. Um, uh, je kan er ook wat andere klachten van krijgen daarna, hè, dat je wat verhoging voelt of moe en soms hoofdpijn. Um, en wat we dan dus doen is dat er een soort stroom is, zeg maar, zoals we het ook hadden met de griepprik in onze praktijk... dat je zeg maar, als een soort doorloop hebt in de, in de praktijk via de achterkant er weer uit. Het verschil alleen met de griepprik is dat we nu mensen 15 minuten laten wachten. He, wij moeten na elke prik die we zetten bij iemand, moet iemand 15 minuten in onze wachtkamer zitten. Dus afhankelijk van hoe groot je praktijk is en hoe groot je wachtkamer is... Um, kan je maar zoveel mensen tegelijk in, jou, in die ruimte hebben. En waarom moeten mensen dus dat... 15 minuten wachten? Dat, is toch, dat hoeft toch ja. Nog niet? Ja, dat is wel, uh, wordt wel aanbevolen. Dat was in eerste instantie alleen bij de Pfizer en de Moderna... maar ook bij de AstraZeneca. Omdat we weten bij de Pfizer en de Moderna vaccins... is er een kans op een uh, allergische reactie. En de allerergste allergische reactie die er, die er is... zeg maar, is een anafylactische reactie, zoals het heet. Dus dan heb je een acute allergische reactie waarbij je benauwd wordt... Ah. en iemand adrenaline moet geven... En uh, dat zou kunnen voorkomen, maar dat is zo weinig. Maar goed, het is toch een optie dat dat uh, gebeurt dus daar moet je rekening mee houden en die daarom moet je mensen in de gaten houden maar dat komt slechts één op de 100.000 voor dus dat is niet heel veel nou dat is de kans is antwoord uh, is dan minimaal uh, met uh, zo weinig Dan dus, is, ja. is dat minimaal ja, ja. dan gaan we vanuit maar goed ja, je moet altijd je weet nou net niet of jij diegene hebt die daar zo op reageert en dat ja. is dus niet een reactie op het vaccin maar dat is een reactie op de hulpstoffen die in het vaccin zitten dus als mensen al weten dat ze Bijvoorbeeld door voor hulpstoffen van vaccinaties allergisch zijn. Dat is echt een contra-indicatie, dus een reden om het niet, eh, om niet het vaccin te krijgen. Um, maar daar zijn mensen meestal zelf wel van op de hoogte. En de gewone hypiek um, gaat die ook nog tussendoor? Uh, of is dat gewoon gestopt? Voor volgend jaar bedoelt u? Nou ja, in november of zo krijg je Ja, hypiek. Ja, van dit jaar bedoel ik, ja. Ja, dat ja. gaat ook gewoon nog door, Ja, zeker. Ja, die is, dat is een prik die jaarlijks gewoon doorgaat. Ah. En um, he, dat is voor het influenza-virus, dus dat is ja. een ander virus. En um, ja, bij de, zoals bij deze, bij het de coronavaccin weten we natuurlijk niet hoe dat, uh, hoe dat gaat. Moeten we over twee jaar weer vaccineren of over drie jaar of misschien al wel eerder? Dat weten we nog niet, dat moet nog blijken. Ja, maar ik bedoel eigenlijk de vragen: de Gyprik-vaccinatiecampagne, uh, die startte geloof ik ergens in oktober of november van afgelopen jaar. Uh -huh. uh, en, en kunnen mensen nog steeds grieprikken halen of zeggen, nou dat moeten nu gewoon nu. wachten tot, ja, nu. Ja. Nee, nee, die, dat is, die periode is geweest. In uh, de meeste praktijken hebben de grieprikken er ook allemaal al doorheen, zeg maar, die zijn op, dat is klaar. Uh, okay. Het griepseizoen is ook een beetje achter ons, dus uh, wat dat betreft niet. Nee, ik zou wel vooral uh, uh, op je oproep reageren als je wordt opgeroepen voor de coronavaccinatie. Ja, maar daar moeten heel veel van ons natuurlijk nog heel lang op wachten. Ja, dat klopt, ja. ja, nou ja dus, he, Dat is ook het advies van de gezondheidsraad. Je begint met de, met de oudste en je gaat zo omlaag. En dan worden natuurlijk ook nog wel risicogroepen bepaald. Hoe dat er precies uit gaat zien, en dat weten wij als huisarts eigenlijk ook nog niet. En wij krijgen ook toch best wel last minute informatie door... Uh, van wat er van ons wordt verwacht en wie wij moeten uitnodigen... en wat daarvoor nodig is. Dus um, he, we, we we zijn ook nu bezig uh, druk met de brief te maken van uh, hoe we die naar de patiënt sturen met de uitnodiging. En met een vragenlijst erbij en met, um, met ja, twee soort kaartjes erbij waarop staat wanneer je de prik hebt gekregen en welke prik dat dan is geweest. Hè, in ons geval dus de AstraZeneca en wanneer je voor de tweede prik moet komen. Nou, dus daar komt toch best wel wat administratie bij kijken, anders dan bijvoorbeeld de gewone prik. Ja, we daar wel geen vaccinatie-app voor hebben, dat me verbaast me eigenlijk ook alweer. Ja, dat zou wel mooi zijn. Hè? Dat is een, handige, een handige, handige tool, zou dat geweest zijn. Ja, wie weet komt dat nog. Ja, dan wil je natuurlijk overal natuurlijk laten zien wat er is. En als je ergens heen moet van deze prik heb ik gehad... en dat kun je niet vergeten in je portemonnee. Ja, ja en weet, ik heb vorig weekend mijn eerste vaccinatie gehad. Ik heb ook gewoon zo'n ja, kartonnen papiertje waarop staat... Wanneer ik welk vaccin heb gehad, dan moet ik maar goed bewaren. Ja, dat zou ik zeker doen. Even plastificeren. <laughs> Niet in de was doen, per ongeluk. Nee. Dat is toch allemaal, maar in, nee, dus, uh... de gewone praktijk ja. gaat natuurlijk ook gewoon door... ondanks de vaccinaties. Ja, zeker. De ja. Ja. Ja. ja, kijk, dat is een beetje hoe het nu georganiseerd wordt. Hè? Ja. Uh, AstraZeneca levert in uh, stukjes. Dus dat is ook weer heel anders dan bijvoorbeeld, uh, ik vergelijk het maar steeds met die griepprik, omdat dat heel erg bekend is bij mensen, hè, hoe dat bij huisartsenpraktijken georganiseerd is. En dit is natuurlijk ook weer heel anders. We krijgen maar steeds beetjes die we mogen bestellen. We kunnen niet zeggen we bestellen meteen voor onze hele praktijk, hoe graag ik dat ook zou willen doen. Uh, we krijgen, om het eerlijk te verdelen, de hele levering van AstraZeneca krijgen we steeds stukjes die we mogen bestellen. En dan kunnen we daar ongeveer die groep mee prikken en dan de volgende keer ongeveer die groep Mee dus je blijft steeds een soort uh, kleine zeg maar houden uh, waarop je mensen dus uitnodigt uh, op bepaalde uh, tijden in een bepaalde tijdslot. Uh, en dat zal de komende tijd, zo zal onze, uh, naast onze dagpraktijk onze werkzaamheden er nogal zo uit gaan zien. Dus uh, dat we steeds uh, weer een groep mensen mogen oproepen om te vaccineren. Nou, het klinkt allemaal. Vooralsnog. Uh, ja, vooralsnog. Zegt ik denk. Vooralsnog hoe de vaccinatiestrategie eruit ziet. Want je weet maar niet wat er weer verandert, natuurlijk. Maar vooralsnog ziet dat er zo uit. Ja, ja nee, de vaccinatiestrategie is bijna een dobberend bootje op de Noordzee. Zoals die veranderlijk ja. is. Uh, ja, een ja, dus voor voor iedereen, uh, ja. Zeker, een toepasselijk stand voor het. Uh, ja, uh, ja. Nou, ik ben heel blij dat u uh, zoveel uh, dingen heeft kunnen uitleggen. En ik uh, denk dat het ook heel duidelijk is voor uh, de luisteraars. Um, nou, en we wensen u de komende tijd natuurlijk heel veel plezier met de, met de kwasten. Uh, ja. Als u de boer aan het schilderen bent. En waar gaan de patiënten ja. in, de, in die week naartoe terwijl u daar aan het schilderen bent? Nou, we hebben uh, een samenwerkingsverband met uh, dokter Wenink en dokter Van Bergen. Uh, dus als je ook naar onze praktijk belt, dan uh, weet je uh, op achternaam bij wie je terecht kan uh, uh, voor spoedgevallen, uh, bij welke huisarts je dan dus uh, terecht kan. Oké, okay. nou dat wil ik natuurlijk dus helemaal niet. Ik wil toch nee, een keertje kennis komen okay. maken. Blijf, blijf gewoon gezond en dan komt u een keer kennis maken met mij of met mijn collega van Banning. Oké, okay. heel erg vriendelijk bedankt. Ja. Uh, en ik wens ja, u. voor de uitnodiging. Succes, dank u wel. Dank u wel, goed weekend. Goed weekend. Het was Hey, ga je mee naar Zandwoord al aan de zee? Uh, de Pasadena Dreamband uh, die heeft dit uh, gespeeld. Uh, het was een speciale versie, de GP Radio version, uh, featuring Olaf Mol. Uh, ik weet natuurlijk niet wie Olaf Mol is, maar dat weet kort draai Draaien wel. En daar gaan we zo meteen mee praten. Maar we gaan nu eerst een gesprek voeren met Sander Ten Bos. Goedendag, Dankjewel. Sander. Middag. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, uh, ik uh, kom uh, gisteravond uh, nog net voor de avondklok uit uh, Assen. Uh, ja. Om eens even wat, uh, wat researchwerk te doen voor het feit dat jij ja, hier uh, de Stichting Beyond Zandvoort uh, directeur wordt. Ja. Klopt. Dus ik, ik heb even koffie gedronken bij de burgemeester en is gevraagd: van, Wat okay. is die Sander ten Bos nou voor een man? Nou.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 En, en u zegt natuurlijk, uh, uh, Snowdaard, uh, waarom uh, komt uh, Sander dat uh, doen? Welke ervaring brengt hij met zich mee? Oké, okay. nou, ik um, heb nu zes edities in Assen erop zitten. Ik heb eigenlijk hetzelfde traject, hebben wij in Assen meegemaakt. Daar zijn wij in 2014 ook met een stichting uh, gestart.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 Ja, en voor de beeldvorming is er een, een, een richting waarin het, uh, het bestuur en de gemeente en de Grand Prix denkt van um, uh, een soort koers van, van een soort activiteiten waar gedacht wordt of is alles nog helemaal uh, blank. Nou, we hebben heel erg gekeken naar of uh, ja, we hebben gekeken naar de, de plannen van vorig jaar. Um, dat heb ik uh, samen gedaan met Annalot Lems, die natuurlijk. Um,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 Ja, ik zeg, als mensen ideeën hebben voor uh, die events. Ik zal niet uw telefoonnummer noemen, maar uh, misschien een idee nee, dat hoor, mensen We hebben. Er... We hebben ook een e-mailadres. E Kijk. Dat en dat ik. is uh, hetzelfde e-mailadres als vorig jaar. Info.zandvoortbeynd.nl En uh, daar kunnen zeker de, de mailtjes naartoe gestuurd worden. Dus info kunnen mensen met hun ideeën terecht. Ja hoor.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 Ja dat, ja, dat kan ik, dat kan ik met auto niet sneller. Ja, dat, ja nou, waarbij als het deze uh, is, wel, ja. Uh, nee, nee. Maar je moet zeggen, er is een, gelukkig tegenwoordig een, een intercity-verbinding tussen Assen en Schiphol. Uh, okay. En dan ben je zo in, in Zandvoort. Of... Ja, ik, ik moet even nog wat uitzoeken, zie ik wel. Ja, daarom. Kijk, was ik al zei, ik ben toevallig iemand die uh, eens in de week in Assen werkt en in Zandvoort woont. Dus okay. ik maak het omgekeerde mee. Uh... Oké, okay, leuk.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 Uh, ik denk wel dat daar, volgens mij is daar in het mobiliteitsplan een, een, een, een, een gedachte over hoe mensen kunnen afstromen in tijdslos, want ze kunnen niet allemaal tegelijk naar de trein. Hè? Dus um, um, daar wordt wel over goed over nagedacht. Ja, nou, u bent er helemaal klaar voor, denk ik? Um, nou, ik doe mijn best. Um, uh, natuurlijk nog niet heel lang betrokken, maar um, we gaan zeker er zeker wat moois met elkaar van maken. Ja, we hebben het zes jaar gedaan in, in Assen, begrijp, heb ik begrepen. Ja.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 genoten van een heel interessant nummer van Ennio Morricone. My name is nobody, the main theme. Ja, dames en heren, we zouden nu gaan praten met Astrid van der Veld. Alleen, helaas is zij uh, uh, ligt zij je bed, uh, omdat zij ziek is... en kon niet in de uitzending komen. Maar gelukkig hebben wij in onze rubriek Hoe gaat het nu met... Uh, die we ook natuurlijk altijd klaar hebben staan, een gast. En onze gast vandaag is, onze surprise guest, is Cor Draaier. Hallo, Roy. Dag Dag Cor. Ja, en Cor Draaien die kent u natuurlijk allemaal... omdat hij ook dit programma vaak gepresenteerd heeft... en af en toe nog steeds presenteert. Maar u hoort zijn naam steeds als het gaat over de keuze van de muziek... Uh, die hier te beluisteren is. Ja, dat klopt, ja. Ja, Nou, en Cor, heel veel mensen die laten weten... als ze uh, reageren op het programma, dat ze het leuk vonden... maar dat ze ook heel erg geïnteresseerd zijn naar de muziekkeuze... hoe die tot stand komt. Die sluit vaak aan bij het thema. Uh, het zijn nummers waarvan je denkt van... heb ik die ooit gehoord, waar ken ik ze eigenlijk van... Vertel daar eens wat over. Ja, dat is een heel leuk verhaal. Ik heb uh, thuis een hele grote collectie muziek. En ik ben uh, de gelukkige bezitter van duizenden cd's. En ik krijg nog steeds van mensen die dan aan het opruimen zijn... die denken van nou, ik heb nog een dood cd's staan. Wat moet ik daarmee? Nou, je kunt het altijd aan mij geven. Want dan digitaliseer ik het weer. En dat is uh, ja, iets wat ik dan een paar keer per week doe. Dan pak ik weer tien cd's en dan ga ik dat uh, omzetten. Ik werk ook dan uh, met een programma dat heet dan uh, Music Brains Picard. En daarin haal ik alle informatie uit. Dus de titels en hoe lang het nummer dan duurt. Nou, nou, als ik dan bijvoorbeeld zo'n zo uh, playlist ga samenstellen voor het programma voor vandaag. Dan heb ik één avond dat ik dan echt muziek ga luisteren. En dan kijk ik naar de onderwerpen. En dan denk ik van nou, dan is dit het onderwerp. En dan past bijvoorbeeld dat en dat nummer past daar wel bij. Maar ik luister meer muziek dan dat ik uh, eigenlijk selecteer. Want ik wil mijn muziekkennis verbreden. Nou, en dan ben ik de hele avond muziek aan het luisteren. En dan zoek ik uiteindelijk die nummers uit. En dan denk ik van nou, dit zijn wel leuke nummers. En dat moeten dan nummers zijn die dan uh, ja, niet meer te horen zijn op de radio. Zoals dat nummer wat je net hoorde. Dat is afkomstig van een cd met uh, allemaal filmthema's. En dan denk ik van... nou, dat is een leuk nummer. Dat kan ik dan wel uh, draaien, want dat hoor je niet meer. En dat is een nummer wat dan in je hoofd blijft zitten. Ja. En dat is, dat is gewoon heel leuk om te doen. En uh, daar besteed ik dus heel veel tijd aan. Eigenlijk veel meer tijd dan nodig. Maar ik vind het gewoon leuk. Hè? Andere mensen... die hebben duiven of die verzamelen postzegels. Maar ik luister dan naar muziek. En zo komt het een beetje tot, uh, tot stand. Maar hoe je, hoe, als je zoveel duizend cd's hebt... dan nou, staan zoveel nummers op, dan zijn het dus... Misschien wel 10.000 of meer dan 10.000 uh, liedjes. Hoe vind je daar nou iets in terug? Een onderwerp, een woord. Uh... Ja, daar heb ik weer een heel mooi programma voor gevonden... wat dan die muziek uh, inventariseert. En dan kan ik ook zoeken in de tekst. Dus als ik nu wil hebben over uh, dromen... dan kan ik zoeken op uh, Droom of Dream. En dan kom je dan op Dromen zijn Bedrog. ja. En uh, nummertjes die uh, dan het nummer, of de, de, de tekst Dream in zich hebben... die komen dan ook naar boven. En dan krijg ik een lijst met twintig nummers. Die ga ik dan verluisteren. Oh, dat is een rocknummer, dat kan ik beter niet draaien. Oh, Dat is een, uh, een love song. Of oh, dat is een beetje een middle-of-the-road pop song. Die kan ik weer wel gebruiken. En zo kom ik een beetje op die lijst die we dan uh, vandaag weer hadden. Want als je dan bijvoorbeeld kijkt naar uh, de nummers die erbij zitten... wat er bijvoorbeeld voor uh, dit onderwerp wat eigenlijk zou komen dat ging over de raadsvergadering van afgelopen week... had ik de dijk uitgezocht met het gevoel is weg. Ja, de, nou. dat gevoel was bij heel veel mensen weg naar de laatste raadsvergadering. Ja, en ook dat onderwerp wat we dan net hadden met uh, die site events. Dat, dat nummer van uh, de Pasadena 3-band, uh, de, ja, de, de, de, de Grand Prix Radio Version. Nou, dat is gewoon leuk, omdat je dan toch een beetje een link krijgt met het onderwerp. En uh, dan heb je meteen een bruggetje. Ja, en hoe kom je dan aan dat soort nummers? Want we hebben, aan het begin van de uitzending hadden we dan uh, uh, de rommelruim rocker en laat je prik zien. Ja, hoe kom je nou aan dat soort vreemdsoortige nummers die zo actueel zijn? Ja, nou, die ga ik dan echt opzoeken op, uh, op YouTube. Ja. Oké, okay, en daar dan, dan zijn dus dit soort dingen allemaal te vinden. Ja, dan kan je het. Uh... Ga je het allemaal gebruiken. Ik ga zo eens even kijken, misschien zit er wel een leuk clipje bij. Maar het is soms wel heel lastig hoor, want ik had dan toevallig dat, dat ene nummer dat was door uh, uh, de Rommelruim Rocker. Dat, dat het is wel heel toevallig dat ik dat tegenkwam. Ik wou dat zeggen, maar dat vond ik een heel bijzonder, een heel bijzonder nummer. Ja. Het sluit wel heel erg mooi aan bij het thema met Patrick Berg natuurlijk. Ja, dat was dus ja. ook de link. En het moet dan wel een nummer zijn wat dan niet belachelijk het, het onderwerp belachelijk maakt. Het moet dan wel een leuk nummer zijn. Dus dat is dan wel een, een, een leuk ezelsbruggetje een bruggetje naar het, het onderwerp waar we het over gaan hebben. Ja, en hoe doe je dat met jouw werk? Want je bent uh, soms een hele tijd hier, maar ook wel eens een tijdje de ja, uit. Ik, ik werk in de offshore. Nou, dat betekent dat je dan uh, een aantal weken weg bent en een aantal weken ben je dan vrij. Nou, ik ben nu een tijdje ben ik vrij, maar ik ga binnenkort weer beginnen in, uh, in Esberg. Uh, dus dan moet ik met uh, het vliegtuig naar uh, Billung, heb ik al uh, uitgezocht. En dan uh, ga ik daar aan boord voor een aantal weken en dan uh, ben ik weer een aantal weken vrij. Maar doe je daar dan, uh, als je daar op de offshore bent, uh, ook nog steeds muziek uh, verzorgen? Nou, ik kan vooruit werken, maar dan worden ja. de onderwerpen en de muziek... die zijn dan niet zo op elkaar uh, uh, toegespitst. Maar ik doe dat dan wel, ja. Het okay. is maar een paar weken wat je vooruit moet werken. Ik heb altijd een paar uh, reservelijsten klaar liggen. En dan, uh, nou, dan uh, lever ik dat af en dan... Kan het gewoon gebruikt worden? Ja, dan sluit het soms eventjes iets, uh, iets minder precies aan bij het maar Ja, Maar het goed, passende ik heb, muziek. Ik heb een reserve -lijst er ook bij zitten. En dan uh, kunnen we wel andere er een ook uit gekozen worden. Oké, okay. en um, hoe zit het met de, uh, de bezetting bij uh, ZFM? Want ik heb begrepen dat we een nieuw project hebben. Waarbij uh, de interviews die we hier op de radio doen op de website terug zijn te luisteren. Ja, dat klopt. Ik heb. Uh, Samen met Marcus van de Techniek hier, uh, die, die doet dan de techniek achter de website. Die heeft een aantal hele mooie uh, plugins geactiveerd. En de vraag was altijd van ja, als er een uitzending is geweest... Goedemorgen, zantwoord, willen mensen het interview naluisteren. Nou, dat kon eigenlijk... Ja, dat kon wel, maar het was heel lastig. Want je moest dan naar het uh, archive.org uh, gaan. Dat is een uh, gratis website waar wij al... Uh, Opgenomen uren op neerzetten. Dat mag gewoon, want die verzamelen dat soort uh, uitzendingen. Dat noemen ze niet alleen van, uh, van ons, maar van voornamelijk Amerikaanse stations. En dat kost helemaal niks. Maar ja, dan heb je dus een link naar een uur. Maar dan wil bijvoorbeeld iemand die wil iets weten over dat uh, schoonwandelen. Ja. Nou, toen hadden we daar dan een aantal malen vragen over gekregen. Niet specifiek, maar uh, van ja, kan dat niet anders? Nou, dat kan inmiddels wel anders. Dus dat hebben we nou uh, geïmplementeerd op de website. Dit uur wordt ook opgenomen. Het vorige uur is al opgenomen. Dat uh, zat op onze servers. En dan uh, gaat dat opgeknipt worden in stukjes. En die stukjes, die, uh, dat zijn dan de losse interviews. Zonder muziek erbij. Uh, die worden dan de komende week worden die, uh, ingeprogrammeerd. Die hebben dan een, uh, een nieuwswaarde van ongeveer een week. En als er dan non-stop uren zijn waarop geen presentatie is... dan heb je uh, ineens een interview met jou om half twee smiddags op woensdag. <laughs> en dat wordt dan automatisch door die computer... wordt dat uh, geselecteerd en ingeprogrammeerd. En na een week is de houdbaarheid van het uh, interview eigenlijk verlopen. Maar het blijft wel erin staan. Dus dat zou betekenen dat over een uh, jaar... en het wordt ineens weer actueel... dan kunnen we ineens weer een oud interview naar boven halen... van ja, maar u zei toen iets heel anders... <laughs> Luister maar. Oh, dat is wel interessant. Ja, ja, maar dat moet je dan wel opbouwen. Dat is heel veel werk. Uh, je bent dan met één uur ongeveer een half uur bezig met, uh, met editen. Want je moet natuurlijk begin het begin en einde moet je opzoeken. Het zijn dan drie onderwerpen per uur. En dan, uh, ja. dan moet je er wel doorheen bladeren. Nou, er zijn allemaal programma's voor die allemaal gratis op internet te verkrijgen zijn. Bijvoorbeeld uh, Audacity. Misschien ken je dat uh, programma wel. Een mooi editprogramma. En uh, daar zoeken we dus eigenlijk nog mensen voor. Want ik heb eens uitgerekend. Uh, we nemen zo'n beetje sinds 2012... en nemen we non-stop uh, alle muziek op. Dus ik kom ruim 700 uur... wat ja. even, tussen aanhalingstekens, geerd moet worden. En ja, daar zoeken we dus een aantal mensen voor. We hebben uh, nu bijna alles van dit jaar verwerkt... Ik uh, wacht, wacht nog op, uh, op twee uitzendingen en dan is het uh, allemaal gedaan. Thomas was ook uh, heel fanatiek. Uh, onze ja, die nette die de techniek die, die de deed, deed. Die is uh, heel fanatiek. Erin. Ja, dat ga ik meteen doen. Nou, dat deed hij ook meteen. krijg ik het sneller terug dan ik kon verwerken. <laughs> maar goed, dat staat inmiddels ook op de website uh, zfmsandvoort.nl. En het mooie is, je gaat daar naartoe en dan zie je, dus allemaal, zie je eigenlijk een playlist staan. En dan kun je op klikken en dan begint hij meteen af te spelen. Nou, en dat willen de mensen. Ja. Dat krijg je dus in feite kan een soort uh, podcast. En uh, mensen zijn niet geïnteresseerd in de hele uitzending... maar die zijn dan geïnteresseerd in een onderdeel van die uitzending. Dus ik kan me bijvoorbeeld voorstellen... dat het onderwerp over die site-events... dat uh, de politiek daar heel graag naar wil luisteren. Ja, dan wil je het hele programma doorluisteren... om daar bij ja, terecht te komen. maar die zijn misschien wel een beetje geïnteresseerd... in het opruimen van rommel, maar niet zo heel erg... Maar die willen dan wel graag dat van die site-events uh, beluisteren. Nou, en dan staat dat als het goed is, eind van de middag staat dat erop. Want dat ga ik dan, na deze uitzending, ga ik dat allemaal verwerken. Dus we zoeken eigenlijk nog mensen die uh, technisch onderlegd zijn... of uh, die leuk vinden om daarmee aan de gang te gaan ja. en dan kunnen ze het ook leren. En het is gewoon ja, een eigen inzicht. Als jij uh, per week één uitzending kan doen, dan krijg je gewoon van mij die bestandjes. En dan uh, komt er achter die bestandjes de naam te staan van... Ja, in behandeling bij D&D. Ja. En dan, uh, dan krijg ik het wel weer terug als het, als het klaar is. Het is niet uh, zouden dat morgen af moet. Oké, okay, dus het is, niet in zijn, uh, <coughs> sorry, Kijk, het is geen stressdulp. Nee, Het zijn historische uitzendingen... en uh, we willen dat graag beter uh, nazoekbaar maken op de website. En dat kan op deze manier. Oké. Okay. Hey, uh, Cor, misschien uh, kun je nog voor, als een kleine tussenpauze... een uh, leuk nummer uitkiezen uit je eigen uh, reservelijst... Uh, voordat we verder gaan met het tweede deel. Even kijken. Dan moet ik even kijken naar die uh, reservelijst. Die heb ik natuurlijk op mijn telefoon staan. Kant en klaar. Ja, ik heb daar een, uh, een aantal nummers in staan. Uh, nou, bijvoorbeeld een nummer wat ik zelf heel mooi vind. Dat is dat nummer van Olfafiel. En dat is het nummer Forever Young. Dat prachtig nummer. Ja, dat vind ik ook. is a short trip, the music's for the sad man nummer van Alpha viel Forever Young. Ja, ik kan wel naar huis, uh, Cor, Als je uh, ook de muziek gaat aankondigen en gaat afkondigen. Uh, nou, dat was meer voor jou, hè, Forever Young. Want ja, wij, wij, wij zijn natuurlijk al uh, oudere jongeren, zoals we dat vroeger altijd zeiden, verkoopt in de B. Ja. wij worden nooit oud. Wij zijn altijd jong. Dat, voor is heel, jong. dat is heel fijn om te horen en ik voel het ook zo. En zeker als je dan praat met de mensen voor de vaccinatie... en dan zeggen we, nee, je bent voorlopig niet aan de beurt... dan voel ik me ineens heel erg jong. Ja, ja, ja. Uh, Cor, we hadden het uh, tijdens de muziek ook nog uh, onderling even... over de, de bezetting voor ZFM. En mensen die uh, misschien een bijdrage zouden kunnen leveren... om dit programma uh, in de uitzending te brengen. Ja, want we zitten natuurlijk wel met een team. En uh, heel langzaam gaan natuurlijk mensen die, uh, die vallen af. Want natuurlijk, vroeger hadden we Gerry uh, Rutte ook die mee uh, presenteerde. Ja. Uh, nou, onze collega Irene de Jager die heeft uh, een huis gekocht in Spanje. Dus ja, die is straks uh, grote tijd uh, afwezig. Um, ik heb me toch een beetje meer gericht op het techniek, het muziek uitzoeken en uh, dingen op de website zetten. Dat kost allemaal heel veel tijd. En uh, je moet je toch voorbereiden voor zo'n programma als dit. En die tijd heb ik dan niet. En dan nee. vind ik, het, het komt allemaal op uh, donderdag of vrijdagavond, uh, komt het dan, uh, moet alles in één keer erin uh, gepropt worden. Dus ja, we zoeken eigenlijk nog een aantal mensen die wel eens willen meekijken of het wat voor hun is. Hè? En dan kunnen ze zelf opgeven van nou, we willen wel een keertje uh, meepresenteren of uh, ik wil een keertje dat uh, wel proberen hoe dat gaat. Dat geldt, geldt ook voor de techniek. Uh, het is niet zo dat je hierachter het mengpaneel wordt gezet... en dan uh, zoek het maar uit. Nou, je krijgt wel begeleiding om uh, uitgelegd te krijgen hoe het allemaal werkt. Ja. Dat vind ik wel, wel zo netjes. En uh, dat was in het verleden wel eens anders. Maar dat geldt ook wel voor de presentatie. Hè? Want ik moet zeggen, ik, uh, ik werk op uh, vrijdags in, uh, in Assen... en ik heb altijd uh, de tijd om in de trein terug alles door te lezen. Maar we hebben natuurlijk een goede redactie... die zorgt dat je ook uh, alle gegevens op tijd krijgt zodat je ook voor hoeft te bereiden. Ik maak niet het programma zelf als ik hier ben voor de luisteraars. Ja, ja. ja. ja dat klopt. Uh, ik kijk even naar de tijd. Nog twee minuten, de, twee minuten 30. Um, dat kan ik lezen af, op de klok hier. Um, dus als mensen dan geïnteresseerd zijn om uh, ja, mee te presenteren... en te weten hoe het dan allemaal technisch werkt hier in, in die studio... om dan het programma te ondersteunen... Dan bestaat natuurlijk ook de mogelijkheid dat je daarna misschien een ander programma gaat, gaat doen. Of, of mensen die, die, die zeggen van nou, ik vind het gewoon leuk om te weten hoe dat nou in zijn werk gaat. Want de redactie is natuurlijk ook een hoop, hoop werk. Ja. En dan kan dan best wel eens wat ondersteuning worden gedaan voor, voor Gertjan van Kuik. Want ja, die doet het toch maar wel weer iedere week. Absoluut. En daar ook zeker complimenten voor. Dus dat is altijd wel een heel erg... Zware job. Hoe kunnen mensen zich opgeven als ze interesse zouden hebben om eens een keer mee te kijken? Of mee ja, te ik lopen? denk dat ze dan het beste uh, maar mij kunnen uh, benaderen op uh, c. .draier. en draaier is d r a i j -E, e r en dan apenstaartje zfm Zandvoort .nl. en dan zorg ik er wel voor dat het bij de juiste persoon komt. Hartstikke mooi. Nou, dan zijn we wel een beetje aan het einde van de uitzending ja. gekomen. heb je nog één minuut om af te kondigen. Dat bedoel ik. De uitzending wordt gehaald aanstaande maandag van 10 tot 12. Als je de uitzending gemist hebt, ga dan naar www.zfmzandvoort.nl. En daar kunt u de datum en tijd invullen om terug te luisteren. Straks zijn ze natuurlijk allemaal netjes geknipt. Ik wil graag bedanken voor de techniek Thomas de Jong... En het laatste stuk, Kortdraaier. Voor de muziek, wederom Kortdraaier. De redactie die was in handen van Gert van Kuik... die alles heeft samengesteld en alle mensen heeft voorbereid om hier in de uitzending te komen. En de presentatie was door mij, Roy Dongen. Ik wens u een prettig weekend en tot volgende week. Tot zover het ritme van ZFN.